3 uur. Jan van de Putten met het NOS-journal. Minister De Jonge krijgt veel kritiek op de nieuwe coronawet... die op 1 juli de noodverordeningen moet vervangen. Volgens advocaten komen de grondrechten van burgers in gevaar... en burgemeesters zeggen dat de wet geen rekening houdt met lokale verschillen. In de wet tijdelijke maatregelen COVID-19... staat onder meer de plicht om op straat een veilige afstand te houden... het verbod om een evenement te organiseren... en de mogelijkheid om hygiënemaatregelen verplicht te stellen. De wettekst wordt binnenkort beoordeeld door de Raad van in het kantoorgebouw in Groningen zijn acht mensen onwel geworden. Ze klaagden over duizeligheid en misselijkheid en zijn ter plekke door hulpverleners nagekeken. Kort daarvoor roken mensen een vreemde lucht in het gebouw van de dienst uitvoering, onderwijs en de belastingdienst. Het hele pand met zo'n 350 medewerkers is ontruimd zodat de Groningse brandweer kan onderzoeken wat de oorzaak is. Telers die willen meedoen aan het landelijk wiet-experiment kunnen zich vanaf 1 juli aanmelden. Dan begint de voorbereiding voor de proef waarbij in 10 gemeenten cannabis voor recreatief gebruik mag worden gekweekt. Deelnemers moeten een bedrijfsplan indienen en een verklaring inleveren van goed gedrag. Over een half jaar wordt duidelijk welke wiettelers zijn geselecteerd. Met de wietproef wil de overheid onderzoeken hoe er legale en goedgekeurde cannabis aan coffeeshops kan worden geleverd om de handel weg te halen. ...bij criminelen. Campings mogen sanitair op 15 juni weer openen. Eerder was het plan om de gezamenlijke toilet- en doucheruimtes op 1 juli weer toe te staan. Maar volgens Haagse bronnen wordt dat vervroegd... ...omdat vanaf 15 juni buitenlandse toeristen weer welkom zijn. Het weer op steeds meer plaatsen zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen begint zonnig, maar van het oosten uit is er meer bewolking... ...en s'avonds valt er wat regen en morgen wordt het zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. In Noord-Holland staat er file op de N201 Hilversum richting Uit Tussen Loenersloot en Vinkeveen heb je een kwartier vertraging. En ook de andere kant op richting Hilversum staat het vast. Voor de aansluiting met de A2 doet het verkeer er 20 minuten langer over. Tot zover de verkeersinformatie.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 met Marianne Schuurmans. Marianne Schuurmans, burgemeester van Haarlemmermeer... En, en voorzitter van de Veiligheidsregio Kennemerland. Die was afgelopen donderdag...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 I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She loves like a model. She grants my wishes like a dream in a bottle. Yeah, yeah. 'Cause I'm the wizard of love and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. They say. Do you She is always right there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 Your dreams will come true.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 Ja, ja. ook nog even vast. Uh, <laughs> nou, in ieder geval deze plaat is uh, afkomstgaat. Die uh, lijstje, de Jen Hammer en de Crockett team. ZFM bestaat uh, dit jaar 30 jaar. Daar zijn we natuurlijk enorm trots op. Maar je hebt altijd baas boven. Baas uh, Albert-Jan. Ja, en dan hebben we het natuurlijk over Veronica. Vandaag 60 jaar jong, om het zomaar eens te zeggen.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 I'm digging up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 strandpetjes vuren. Ja. Zandvoort, bloemendaal, schavenzanden, ja, niet.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 Cindy Loper en Time After Time. Ja, afgelopen donderdag was het natuurlijk behoorlijk druk hier in Zandvoort met het mooie weer. En alle, alle mensen die dachten van, nou we worden weer vrijgelaten in de wei. Zo gedroegen de mensen zich in ieder geval. En onze collega's van NH Nieuws die hadden daar ook een gesprek over, Albert-Jan? Klopt, want die, die dag naarmate de dag voor werd het natuurlijk steeds mooier weer. En dat, dat, dat vrecht natuurlijk ook een reactie van de overheden. Zoals, nou ja, op een gegeven moment kun dus auto's bumper aan bumper richting Bloemendaal, Zandvoort, te volle treinen, bussen met strandgangers. Hoewel het allemaal toch nog wel redelijk onder controle was. En uh, burgemeester uh, David Molenburg was, uh, van Zandvoort... was niet uh, blij met de veiligheidsregeling dat hij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 ZANG